4 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De politie in Texas onderzoekt de moord op een openbaar aanklager en zijn vrouw. Het stel werd neergeschoten in hun huis. Twee maanden geleden werd een van zijn assistenten al vermoord. De aanklager had gezworen om de daders van de aanslag achter de tralies te krijgen. Hij zocht hen in een extreem rechtse hoek. De groep Aryan Brotherhood zou wraak willen nemen... omdat in Texas veel leden van de groepering zijn opgepakt... onder meer door het team van de aanklager... Hij droeg sinds de moord op zijn assistent altijd een wapen bij zich. Het festival Paaspop is ondanks de kou door een record aantal mensen bezocht. Vannacht om 1 uur was het festival in het Brabantse schijndel afgelopen. Er kwamen 52.000 bezoekers, duizend meer dan vorig jaar. Ze hadden zich volgens de organisatie goed voorbereid op het winterse weer. In het noorden en oosten van Nederland zijn afgelopen avond tientallen paasvuren ontstoken. Ook in Espelo kon de eeuwenoude traditie doorgaan. Daar werd rond 9 uur 500 kub. hout aangestoken. Vanwege de droogte was de paasbult een stuk kleiner dan anders. Twee dagen voor Pasen keurde de brandweer de grote bult af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 25 maart overleed radio- en tv-presentator en zanger... Herman Emmink op 86-jarige leeftijd. Boven de necologie in het parool stond... zingende omroeper met een eigen tulp. En in die van NRC Handelsblad stond... toonbeeld van welvoegelijkheid. Vannacht gaan we tien jaar terug in de tijd, naar 2003... Toen was Emmink de gast bij de regionale omroep van Noord-Holland... Uh, in uh, het avondprogramma van Kust tot Kust. En presentator Jan Emaus stelde vast dat Emmink vrijwel altijd goed gehumeurd was. Ja, moet ik ben geen chagrijn. Ik heb ook wel eens mijn dipjes. Ja. <laughs> maar nee, nee, nee, nee, meestal wel uh, in opgewekt humor. Nee, dat valt me toch op. Uh, de, wij hebben elkaar voor het laatst gesproken. Vijf jaar geleden. Vijf, Ja, de idioot, wat vliegt de tijd. Nee, 98, ja. ja, Toen, uh, toen was, was je, het nog smiddags. Toen was het middags ja, in dezezelfde ja. studio. Uh, maar toen ook, toen kwam je al meteen binnen als een soort tornado, valt mij dan op. Een verbale, kom, kom. verbale tornado, ja. maar altijd goed gemutst. Ik denk, ik, ik heb bij jou echt, die zou die man wel eens geweest. wezen. Jawel, jawel, ja. jawel. Als iets me dwars zit, dan ben ik ook wel eens uh, van de leg af. Maar ja. je bent toch wel een type van, een glas is in ieder geval half vol. En nooit half leeg. Ja, soms alle twee. Ja, zo kan <laughs> je dan dat we ik het ook bekijken. Ik neem even een glaasje. Ja, neem jij een hmm. slok. Dan gaan we luisteren naar Harry Motor op jouw verzoek... met aan de Amsterdamse grachten. Er behoeft eigenlijk helemaal geen toelichting, hè? Nee, dat is van jawel. Pieter Goemans. Marimoten met aan de Amsterdamse grachten uitgezocht door Herman Emmink. Uh, met een gaan... bepaalde bedoeling natuurlijk. Ja, leg maar eens uit. Amst... <laughs> Amsterdammer, maar niet van de T-groep ik altijd. Want ik woon al zo'n 50 jaar in Hilversum. vanaf 1954, eerst en los en daarna vast. En uh, ja, Hilversum is de, de stad waar ik altijd dus gewerkt heb. Maar de Amsterdam... -hou, je, hou je van Hilversum? Uh, jawel, jawel. Met alle nare dingen die daar zijn. Zoals dat verkeer wat altijd in de knoop zit. En, maar daar moet je niet over zeuren. Ja, wel over zeuren, maar het helpt niks. Heb wat jij wat geen last zit. van trouwens? Nee, nee, nee, ik rijd fiets. Jij fietst altijd. Ja. Ja. En ik rijd trein. Ja, ben je hier ook bij het openbaar vervoer? Ja, zeker. Oké. Ja, je kan straks meerijden eventueel. Oh, dat kan ik zeker niet eens te bedenken. Maar, ja, dan moet, ja, ja, ja. Maar, maar dan moet je wel tot tien uur wachten. Dan staan we weer na. het de... in de groep, want dan ben ik net zo laat <laughs> thuis. Maar ik, dat zien we straks al. Jouw naam uh, kunnen we in verband brengen met van alles en nog wat. Met muzikaal onthaal bij de Afro. Met wie van de drie? Ik denk ja. dat dat uh, de meeste mensen wel weten. Hoewel je merkt natuurlijk wel uh, met het verstrijken van de jaren dat uh, mensen van rond 30. Die hebben iets van Herman Wie. Ja, 36-plussers uh, kunnen me kennen. Ah, 37 plus. Of 37 plus. En daaronder wordt het moeilijk. Uh, jawel, jawel. Uh, heb ik toen niet eens een keer verteld. Uh, van, nee, nee, dat is pas een, eigenlijk een paar jaar geleden gebeurd. Dat een mevrouw zei. Oh, neemt u me niet kwalijk dat ik u niet herkende. Ik ja. zei: Ben je gek, mensen? Ja. Nou goed, uh, jammer, jammer, jammer. Ja. En er stond een zoontje bij. Van, oh, dat had ik nog moeten weten, zei ze. Mm. En om het goed te maken, dus nog erg de, de, de verkeerde kant uit. Toen ja. zei ze tegen de kind: Deze man. Was, was vroeger heel beroemd, ook, ja. ook zo'n aardige Dat Was vroeger kreten. heel beroemd, ja. ja. <laughs> dat was leuk, daar kon ik vreselijk om lachen. Ja. En het kind, kijk man, is Amsterdams leuk uh, etter, etterbakje ja. in opbouw, uh, die zei, wie is die lul? <laughs> wie is die lul? Sorry. Goed moet nou. kunnen in 2003, maar het was een paar jaar eerder. Ja. Daar zit ik dus nu mee te praten met ja. die man. Ja, dan kan ik zeggen wilde echt nu opstaan. Ja, precies. En ja. blijf zitten als je het goed vindt. Jouw naam wordt de laatste, is de laatste jaren vaak genoemd... in verband met allerlei initiatieven... om een seniorenomroep van de grond te trekken. Dat is een aantal dat jaren geleden ja. gebeurd. Dat is helaas niet van de grond gekomen. Nee, komen. dat lukt maar niet. Nee, dat lukt niet. En nu zijn ze weer bezig met de omroep Max... Ja. Uh, waar ik verder geen bemoeienis mee heb. Ik uh, wens ze alle succes toe, maar ik, ik weet van niks. Hoe Moet zo'n omroep er heb... komen, wat jou betreft? Nou, ik geloof dat we nu al veertig omroepen hebben. <laughs> uh, maar laat ik zo zeggen, de publieke omroepen laten taken liggen. Mm -hmm. Omdat heel uh, veel dat begint pas wanneer de dishjockey's zijn uitgevonden. Vind mm -hmm. ik altijd met hun muziek betreft. Maar je hebt, het hoeft voor mij niet alleen maar krassende grammofoonplaten te zijn. Ja. Maar het mag toch wel eens de muziek uit 1910, 20, 30, 40 die melodieus uh, was en klonk. Zoals ja. vroeger Metropolekest speelde en de Politiekapel en de Marinierskapel en laat ik zeggen de Skymasters, de Ramblers. Maar dat, dat soort muziek hoor je helaas niet meer. Ja, en de orkesten worden opgedoekt trouwens. Alleen maar, ja. Helaas, er gaan nu weer, staan er uh, orkesten op de tocht, las ik, uh, in de ja. grond. Maar Bijvoorbeeld goed. zijn ze bezig nu met Is Dat is toch, toch verschrikkelijk? Ja, ik denk, want dat is natuurlijk wel een, een, een klinkende naam en ook uh, wel een orkest dat garant staat voor kwaliteit. Ja. Maar, dat, uh, maar goed, de mot bezuinigd worden, hebben. Alleen maar, alleen maar. Ja. Ja, ik, ik vind wil... het wel eens tragisch dat, uh, hoe heet het, een groot aantal jonge mensen... Ik heb mijn tijd gehad, roep ik dan, en wat er nu nog op een pad komt is leuk en dat is meegenomen. Maar als je dus uh, net in de dertig of in de 40 bent en je bent getrouwd je hebt kinderen... en je wordt dan uh, de lanen uitgestuurd mm. bij een omroep, dan is dat uh, heel pijnlijk. Ja. Je. Heb jij nog veel uh, connecties met mensen bij de omroep? Uh, we hebben een, uh, hoe heet het, de OJC, de Oude Jongens Club. ...elke twee maanden. De volgende is nu weer in uh, hoe heet het? januari. Uh, en dat, uh, dan komen we bij elkaar. En één keer in het jaar, dat is dan ook in januari... Uh, ...met de Gouden Meiden. Dat is onder andere Karin Kraaikam, de Steddy Scholte, Dat is uh, Ilse Vessel. Dat is Audrey van de om even een paar te noemen. Eugenie Herlaarck uh, en nog een aantal dames. En dan uh, de heren die dus lid zijn van OJC. En dat varieert ook van... Uh, Jan Zij Zindel tot aan Joop van Zijlen ondergetekende... Helaas overleden, Lex Braamhorst. Nog in leven, Henk van den Berg. Nou ja, noem maar op. De, de omroep mensen uit de jaren 40, 50, nou, 50 60, 70. Ja, ja. Hoe moet ik me die bijeenkomsten eigenlijk voorstellen? Uh, nou, het een is hoop... echt bijpraten. En dan uh, meestal toch wel uh, wat souvenirs ophalen of anekdotes. Uh -huh. Maar het is eigenlijk ook een gezelligheidsbijeenkomst. En dan het hoogtepunt. Niet lachen. <laughs> Jan. Kan jij is dan? Uh, nee, nee nee, oh, het... nee, nee. Het hoogtepunt dat is de boterham met cricket. Oh? <laughs> ja? Dan leven ja, die jullie allemaal naartoe? Ja, dat leven we naartoe. Ja. Die wordt feestelijk binnengebracht door de obers. Ja. Maar nee, dus, en, en, en er is ook wel eens een spreker, dat vindt onze uh, voorzitter Richard Schoonhoven, vindt het altijd wel plezierig. En ja, de, we, we, we, we hebben onderling contact. We, half twaalf tot uh, half één ongeveer zitten we even bij te praten hmm. met uh, de jongens. Dus nu ook in uh, januari met de meiden. En daarna van half één tot uh, half twee is het uh, lunchen. Mm -hmm. lunchen. Lunchen, lunchen. Ja. En ja, dan is dus ook even praten. Je zit meestal met een groep mensen aan één tafel, die je dus kent uit je eigen uh, oude omroeptijd. Ja, ja, dat, dat klit vanzelf bij elkaar natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Jawel, jawel, jawel. Maar ik moet me dat niet voorstellen als een hoop gemopper. Van vroeger ging het toch allemaal veel leuker. Nee, want er is de laatste keer ook een lezing gehouden door een van de. Uh, Leidende figuur, ik weet zijn naam niet ja. meer zo gauw. Uit het uh, tegenwoordig heet het allemaal publieke omroep. En die heeft toen ook een lezing gehouden over hoe de omroep er op het ogenblik voor staat. En daar ja. werd dus zeer zinnig over gepraat door deze man. God was het Ruud Niemand? Nou, in in ja. ieder geval. Uh, en dat heeft dan heel aandachtig gehoord. En dan worden er ook nogal vragen gesteld. Rick Niemand? Uh, nee, niet, nee, niet Rick Niemand. Nee. nee, nee, nee, Ruud Niemand. Ja. Nou ja, ik weet, uh, ja, ja, ja. ja. Dus dat, en het gebeurt dan ter plekke met een microfoon... Ja. en dan worden er eventueel vragen gesteld en beantwoord. Je hebt zelf bij nogal wat omroepen gewerkt, hè? Ik heb één jaar bij de VARA gezeten. En toen was ik na een jaar niet het geluid dat ze zochten. Oh. Dan kan ik me nou de pokken omlachen, maar toen beslist niet... En toen heb ik 27 jaar gefreelanced bij de, bij de AVRO, van 56 tot uh, 82. En toen nog een groot aantal jaren bij de Tros, met een aantal radioprogramma's. En in die tussentijd ook nog bij Radio Nederland Wereldomroep. Een programma gedaan, elf jaar lang, voor de Nederlanders over zee. En het heette zeer toepasselijk Tulpen uit Amsterdam. Ja, Kom Daar komen wij misschien nog wel op, op dat ja, ja, je kan nooit weten. En Luxemburg? Uh, ja, ja. Oh, ja, daarvoor uh -huh. nog. Ja. Uh, Radio Luxemburg. Dat was het programma BP. Dus voor een benzinemaatschappij. <lacht> ik heb Carters Levenpillen heb, <lacht> heb ik gedaan. <lacht> ja? Ja, ik weet begon niet meer wat. En Martini... Ja. Uh, met twee blokjes ijs erin en mm -hmm. dergelijke. Wat zit in dit water niet hoor? Nee. Want het is wel sp spraakwater. <laughs> en uh, wat heb ik nog meer? Uh, Sterofita, koffiemelk. Ja, een aantal programma's. Uh, maar het waren programma's die werden gesponsord? Die werden gesponsord. ja. Maar, maar daar was je een soort disjockey, af van alle letters zou je kunnen zeggen. Ja, ik heb mij nooit disjockey gevonden. Nee, maar goed, nee. Luxemburg. Dat het het waren presentator. Ja, ja. ja, jawel. Het was, ik had een programma in het begin dat was uh, gesponsord door Philips. Of phonogram, dat heette Duizend Vrolijke Noten, dat was een kwartier of twintig minuten op zondag. En dat is later, uh, is dat dus nou uh, met die andere programma's van al die firma's ja. die ik heb genoemd. Ja. Maar het was een hele populaire zender. Zie je, zie je. Ik het heb er werd alleen, veel, naar, veel naar geluisterd. Alleen s'avonds, hij viel steeds zo half weg. Ik ja, mean, ik dat weet was nog, moeilijk te beluisteren. Had, het was op 208 meter, herinner ik ja, me. Ja. En uh, je moest uh, goed op de hoogte zijn van de hits. Want je moest de helft zelf meezingen. Want dat viel weg iedere keer. Dus dat, <lacht> dan was het voor mij altijd een sport. Of je moest het een beetje harder ja. harde draaien. Ja, maar het ja. was altijd een sport om dan uh, op hetzelfde punt uit te komen. Als uh, waar de zangers waren die net weer terugkwamen van weg geweest. Die zender die vele verschrikkelijk. Maar het was eigenlijk toch... Uh, de voorloper van de, hoe heet het, uh, de c zeezenders? Van Radio Veronica. Ja, en, Veronica. Uh, ja. En wat Noordzee. Meer, uh, ja. Noordzee. Noordzee. En, uh, en de, de baas van Noordzee was John de Bol Senior. En over hem komen we straks uh, misschien nog, nog even Ook nog even praat, te praten. Maar eerst maar eens... Uh, wat gaan we doen? Nou, we gaan luisteren naar de heer Emmink. Heetal. Dat is een verrassing voor je. Samen met Henriette David. Dat vind ik toch wel bijzonder... He, toch? Ja, dat ja, is goed. Uh, 1973. Uh, Was ter gelegenheid van haar verjaardag de zoveelste. 11 februari. Ja. Was ze aan het afscheid nemen? Of? Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat wordt wel eens uh, gekgerend gezegd. Dat is de running uh, gag, hè? Nou, ze, ja, ja, maar dat is zo'n ingeheid uh, gezegde geworden. Wat eigenlijk niet waar is. Uh, toen haar man overleed. Want het, uh, we hebben haar heel goed gekend. Ik heb haar heel goed gekend. Uh, toen uh, vlogen de muren tegen de rand. En toen heeft Tom Manders haar weer uh, opgezocht. Hè, van Heijn wil je niet in Saint-Germain-des-Prés komen optreden. Ja. En toen is hij weer teruggekomen en eigenlijk wel gebleven. Ja. Ja, want Rieke Hopper heeft ook altijd afscheid genomen. Er zijn meer mensen die wat uitbundiger afscheid hebben genomen. Maar van uh, Henriette Davids is het spreekwoordelijk geworden. Ja, ja, zo is het. Dat wordt dan een uh, duet uit het vuistje. Henriette Davids en uw presentator vooruit de APPLAUS Je bent niet mooi, je bent geen knappe vrouw. Dat gaat. Je nagels zijn voortdurend in de rouw. Toch zou ik jou niet willen ruilen, omdat ik zoveel van je hou. Al ben je ook een beetje vreemd, verrast. Mag jij zitten hoor. Totdat ik danig met jou, uw sas. Je voren geen ander ruilen, of dat ik zo van je. Wat verdriet, mooi ben je niet, nee, nee. vooral wanneer je kijkt. Al ben ik geen plaat, schoenen heen vergaat, waarom de liefde keek, bleek dat je bruin. Al zijn je haar niet Ik Zijn niet van mij Geen ander ruilen Omdat ik zoveel van je hou al, al draag je geen kleren van satijn en doe je niet mee aan de slanke lijn Toch zou ik jou niet willen ruilen Omdat ik zoveel van je hou Abans, nou. Al heb je een ongeschoren apersmoot Dat is niet waar Waar je als fatsoenlijk mens aan wennen moet Toch wil ik van geen ander weten om dat is zo echt van jou. Lief en leed, zoals je weet, tezamen deelden we bij. Het lief, o vrouw, dat was voor jou. Maar al het leed, dat liet je mij, dat heb je toch geweten. En liet je mij ook heel dikwijls in de kou. En schroef je vaak met ogen. Oh, toch kan slechts maagere pijn ontstrijden. Omdat ik zoveel van je. Waar is dit opgenomen, Herman? Uh, nou, het was dus een live-uitzending. is dus een bandje ooit heeft er mm. meegelopen In muzikaal onthaal, wat we zeiden, hoe heet het? 11 februari ja. 1973. In de Afro-studio. In de Afro-studio, ja. de grote concertzaal, hoe noem je dat? De zaal waar, ja, de, grote studio, hè. waar de grote studio was. Ja. En waar, hoe heet dat, uh, muzikaal onthaal altijd live werd ja. uitgezonden. Gaat het jou trouwens nou aan het hart? Want ik denk nou ineens aan dat uh, Afro-gebouw, dat... dat uh, ja, statige pand. Ja, mooi, mooi. Ja, hele maar, prachtige, mooie studio. Maar al die studio's die zijn uh, leeg. Uh, leeg... of uh, staan op de nominatie om te verdwijnen. Ja, nee, of zo... er wordt een appartemententoestand van ja. gemaakt. De KRO onder andere. Vind jij dat vervelend? Of? Ik ben er ook na 1982. Ik had toen 830 uitzendingen van Muzikaal onthaal achter de rug. En toen met een beetje ongemak bij de AVRO weggegaan. <laughs> Kan ik ook niet om lachen. Maar toen was dat ook niet zo leuk. En uh, 830 keer En elke zondag. Van 1965 tot 20, ja. 1982. Was die zaal vol. Ik ben er als jochie geweest. Ik ben er, geweest, hè? Ja, ik ben er ja. als geweest. Met ja. mijn ouders. Want het was gratis. Ja. ja, ja, ja. Was al ja maar open... Men moest wel. Nou, tussen aanhalingstekens. vechten. Want later was er dus, moest je je kaarten aanvragen. die dan gratis werden opgestuurd. Mm. Maar uh, het was als. Het is ooit als instuif. zoals dat netjes heet. begonnen. Ja. Maar het werd later veel makkelijker. door kaarten aan te vragen. Ja. En het lag ook wel aan welke orkesten of welke ensembles... of kleine combos en combinaties er waren... Ja. Uh, dat het soms de ene keer wat voller was, maar leeg is het nooit geweest. Nee, nee dat nee, nee, is nee. Nou, toch wel heel bijzonder voor mensen die helemaal niet weten waar wij het over hebben. Een muzikaal onthaal was buitengewoon simpel van opzet eigenlijk. Het was een programma waarin uh, verschillende... het, uh, muzikanten dus, ja. uh, solisten. En een behoorlijk groot orkest. Ja, metropoleorkesten ja. om de veertien dagen. Uh, in het begin ook nog de zaaiers van Jos Libijn en van Gerard van Krevelen. Uh, de kapellen die er toen nog bestonden, zoals Amsterdamse, Amsterdamse politiekapellen... Die hier vaak geweest is. En uh, Marinierskapel, Koninklijke Militaire Kapel, uh, wat heb je nog meer? Uh, combo's. Uh, en niet te vergeten, uh, vele, vele jaren de Skymasters. Ja. Ja, dus uh, alle orkesten die. Hilversum toen rijk was. en ja. Helaas nu niet meer. Goed, jij presenteerde een en ander. We uh, uh, praten het aan, aan ja. elkaar. He? Uh, je zong uh, zo nu en dan een moppie. Mm. Dat deed je ook. Er zat ook een spelletje in, he, geloof ik. Ja, we hadden het Oudje van de Week. Dat was een oude grammofoonplaat die geraden moest worden. En dat was ook altijd hilariteit. Omdat ja. de mensen reageren met een muziekje. Dat je denkt: van dat hoor ik er helemaal ja. niet. Maar mensen thuis zijn eigenlijk zeer vindingrijk. Zeer ja. Maar je kunt je zo'n programma nu niet meer voorstellen. Zoals... Ik geloof ook niet meer dat mensen voor radio komen... en als ze me zeggen, van, zou je het nog eens willen doen? Dan moet je gewoon nee zeggen. Niet omdat het niet leuk zou zijn. En als ik nu nog wel eens programma's presenteer... ze zeggen: goh, meneer, jammer dat u enzovoort... dat u er niet meer bent. Maar majoriër, je hebt toch een tijd van beginnen. Tijd van opbouw. En ik ben nu aan de afbouw bezig. Ja. Waarvan uh, aan het gaatje. <laughs> Helemaal toch. Ja, je toch Je huh? bent 76. Ja, bijna uh, 77. Uh, ja, in januari mm -hmm. verjaar jij. Hè? Wie in januari geboren is, die blijft zitten. <laughs> is ja. dat zo? Ja, weet ik niet. <laughs> Dit is, staat op, hè? is dat liedje. Uh, goed, muzikaal onthaal had je. Uh, ik denk dat de meeste mensen jou nog kennen van wie van de drie. Dat kan niet mis. Hoe lang heb je dat precies gedaan? Elf jaar. Elf Ook jaar. Ook zoiets van 150, 160 keer. Ja. Met uh, het bekende panel. Althans wat is blijven hangen bij de mensen. Meestal, we hebben ook nogal dames en heren gehad om het heel plastisch te zeggen. Maar de, de vaste kaars was dus uh, Martine Bijl, uh, Albert Mol, Kees Brussen en Sonja Baan. Ja. ja, dat was het meest succesvolle uh, ja, ja, ja, uh, stel. Ja, ja. Wat was nou het geheim van het succes van dat programma? Ja, misschien kun je zeggen de simpelheid, maar ook de oprechtheid. Want er werd wel eens natuurlijk uitbundig gelachen. Maar dat was ja. ook wel eens vaak zo. Naar aanleiding van dingen die. Uh, net vlak voordat de opname begon. Want dat was altijd wel opname. Mm -hmm. Muzikaal onthaal was altijd live. Ja. Uh, nooit, nooit opname. 59,5 ja. minuut uh, riep ik altijd. Mm -hmm. Maar uh, wie van de drie uh, was opname. En dan stond uh, toen nog. Er toen nog geen oortjes en dergelijke dingen meer. De producer buiten beeld even van... schiet op, want het wordt veel te veel gekletst. Maar ja. er is nooit ge geknipt vanwege de teksten. Want er was geen, geen controle op, hoe noem je dat? Geen censuur, beslist nee. niet. Maar... Wel, de ene keer was, dat lag aan het zendschema, de ene keer was wie van de drie 23 minuten, de andere keer 28 minuten, de andere keer weer eens dus 33 of 35 minuten. Dus dan kon je wel eens een keer wat langer uit uh, hoe heet het uitspinnen uh, mm -hmm. over een bepaald onderwerp. En ja, het lag natuurlijk ook aan, uh, niet alleen aan panel en presentator, maar natuurlijk ook wel zeer aan. Uh, de, de kandidaten. Het ja. uh, hoefde niet allemaal leuk te zijn, maar als je dus van tevoren al kon merken, laat ik maar zeggen: er was dus een computerdeskundige en die had twee uh, andere mensen meegenomen. En hij werd niet geraaien. Mm. En dat, is te, ja, dat was het leuke natuurlijk: Van ja. goh, dan hebben we het mis. Ja. Ja. Wat was jouw rol in dat programma eigenlijk? Een heel bescheiden Spel, rol in wezen: uh, spelleider, maar wel aanwezig op je stoel. Dan zeiden ze wel eens: Wilt u niet zo goed zitten te draaien zoals ik nu doe? De mensen me thuis niet. Ik weet dat ik de technicus nu in verlegenheid breng. Maar ik hoop niet. Ja, nou, ik zat daar wel eens op zo'n stoel te draaien. Van, wilt u wel eens blijven stilzitten? Mm -hmm. en, en ook wel dat mensen vroegen: Wilt u dat eens aan Martine Bijl vragen? Of wilt u dat eens een keer aan Albert Mol vragen? Ik kan me nog herinneren dat aan, uh, uh, kreeg ik kreeg een, hoe he, dat een uh, brief van een, luister, uh, van een uh, kijker. En die zei: Wilt u eens vragen aan Albert Mol waarom hij toch zo'n slecht gebit heeft? Dus ik, ja, ook zo'n vraag, jammer. Je weet hoe luisteraars en, en kijkers reageren. Ja. En toen zei ik dus tegen Albert: Ik zeg nou, ik liet hem die brief zien. Ik zeg, oh, zegt hij, ja, daar heb ik wel een mooi antwoord op. Dus ik vraag in de uitzending aan het begin van. Nou, dan introduceer je de diverse panelleden. Dus Martine, hoe heet het? Albert, Martine enzovoort. Ja. En toen zei ik: Albert, er is hier een, een brief van een kijker gekomen die vraagt. waarom jij toch zo'n lelijk, ja, zo lelijk gebit hebt. Nou, je weet precies, Albert die reageerde altijd prachtig. Die zegt, ik eet al lekker mee. Ja. <laughs> <laughs> Juist. <laughs> dat is toch prachtig? Nou, klaar. Ja, klaar. Uiteinde ja. verhaal. Dus Nee, dat was de, de ontspannen sfeer. En er werd beslist niet... Hoe moet je het zeggen? Wat ik tegenwoordig wel eens van die, wat we zouden vroeger zeggen, lachplaten. Maar dat zijn allemaal bandjes of cd'tjes die gedoe. op de achtergrond. En dan hoor je dat, uh, zeker in Amerikaanse series, ja. hoor je dat dat gelach er helemaal ingebracht is. Nou, dat, dat was daar beslist niet. Nee, de, de zaal. Maar ook wel eens dat er bijvoorbeeld, uh, net voordat de, de opname begon, dat er een mevrouw in, in, in de zaal uh, moest niezen. Hm. Uh, achter elkaar. Nou, en dan riep Albert of een van de anderen, nou, proost meid. Ja. Nou, en dan had de technicus. Van geroepen opname over zoveel tellen van me. En dan lachte hij al. Dus dat ja. was geen opgezet man door. Niet dat dat nou elke keer was. Maar je had wel plezier met elkaar. Ja. En dat sprong er ook. Dat spatte er, er ook af. Ja. Waarom werden ermee gestopt? Uh, toen ik eindigde bij de AVRO. Toen moest uh, uh, namens de directie... Uh, moest dat onmiddellijk beëindigd worden. Want Emming was stout geweest die ging. Kijk, als iets lang succes heeft, zeker dus bij de radio, krijg krijgen er geen vrienden bij, laat ik het maar zo. Het conflict heel kort samenvatten: eigenlijk te kort, maar dat is al zo lang geleden, twintig jaar, om niet meer ja. over zeuren. En uh, toen, toen is wie van de drie door anderen nog voortgezet. Eerst in het begin nog door, uh, hoe heet dat, Flip van de Schalie, helaas al overleden. Maar ze hadden een hele. Prima producer die het later dus kort heeft overgenomen. Nou, toen is het ter ziele gegaan. Net zoals muzikaal onthaald ter ziele is gegaan met mijn opvolger. Ja. Ja, maar wie van de drie is nog eens een keertje... Uh, ja, weer, weer uit, nieuwe, de, uit de oude uit de, de, de, de, de mottenballen gehaald. Uit de gehaald door, hoe heet dat? Uh, maar dat heb ik al zo vaak gezegd. Dat vind ik op laatst niet meer leuk. Uh, door, hoe heet dat? ik. Uh, Braakik. Ja. Maar je moet mij ook niet achter een pan met soep zetten. Nee. merkwaardig. Dit is een opname van exact op de dag af 40, 40 jaar, jaar geleden. Ja, ik zag het ook. 19 december, expres meegenomen nee, Eenmaal. Ja hoor. <laughs> nee, nee, nee, natuurlijk nee, meneer meneer Toevallig, ik. nee, nee, nee. Ik uh, wou een leuke potpourri hebben. En je weet, ik ben nogal een voorstander van een Nederlands repertoire. Dus brengen ze een zonnetje, eenmaal en O. Dat ja. werd gezongen door de zingman. En dat zal weinig mensen nog wat zeggen. Dat was een groep van destijds acht solisten. Ja, destijds van die destijds solisten waren, laat ik mm -hmm. het zo zeggen. En dat was door de KRO bijeengebracht. Eerst, geloof ik, met uh, Marcel Tielemans en later met... Uh, nee, eerst Leonelissen en uh, Pierre van Oostade heeft het gepresenteerd. Dat was het programma Relaxen met het uh, Cascade van Johnny Ombach van de KRO. En dat was, uh, als ik even uit het hoofd citeer... John de Mol, senior, uh, Ene Emmink, uh, Dick Doorn, Henk Janmaat, Jan... -Maat, uh, Jan uh, ja, en Frans Wanders Een aantal zangers mm -hmm. Die dus altijd solistisch optraden voor de, voor de radio Die werden toen bij elkaar gebracht En ik heb daar ook een uh uh, drie of vier seizoenen ingezongen. Dat was altijd op donderdag. Inmiddels was de repetitie erg gezellig. Altijd leuk, ja. En, uh, en waar met... traden jullie op? Uh, uh, nou, alleen maar, uh, in, in het KRO alleen maar in het KRO-programma. Alleen maar in het KRO-programma? Ja, KRO het was een radiokoor. Uh, uh, oh, nooit het land in of zo? Uh, nee, nee. We hebben wel nog een paar uh, niet geslaagde uh, dat, platen <laughs> ja. gemaakt. Nee. Maar nee, ik geloof dat ik nu tot, hoe heet dat... Uh, ...collectors items uh, uh, behoren als ja. je een plaat hebt van de zingmannen. Er zijn uh, twee of drie of misschien wel vier, uh, e uh, 45 toerenplaten zijn ervan gemaakt. Maar wie heeft nou toch die naam bedacht? De zingmannen. Ja. Daar moet je ook me opkomen. Ja, iemand in Karo, Boezem. Ja. Die ja. zei, ik doe maar zou... de zingmannen. Ja, ja. Ik, ik zou het ook niet weten. Ik heb er eigenlijk nooit naar gevraagd. Nee. Ja. Maar het was een hele, hele leuke periode. Ja drie ja, of vier seizoenen wat ik zei. John De Mol zat er ook in. We doen de oude ja die ook al uh, veel zong of nee, heel veel gezongen heeft bij dus, uh, dus nu de vader van, van Linda en van John Junior. Dus ja. Die zong bij de Skymasters. Ja. Als uh, wat heet hij dat, dat vroege bandzanger, Frijnzanger. Hmm. wat toen nog was. Hij, in die heeft, periode hij van, heeft. een hit gemaakt ooit hè? Uh, ja, en hoe heette die uh, nou? Iets, iets, iets spaans uh, Ja, ik iets weet met, wat je bedoelt. Iets met een sombrero erin? Nee, ja, ja, ja, ja, ik weet wat je bedoelt. Uh, ja. Waarom vertel ik dat? Vertel. Om, hij was, uh, John de Mol is uh, senior, werd directeur van de zeezender Radio Noordzee. Is hij geweest, ja. Is hij geweest? Ja, ja. En het was het personeel verboden om die plaat ook maar te noemen... Oh, ja? En helemaal om hem te draaien. Dus op de een of andere manier wilde hij daar niet aan herinnerd worden. Ofzo. God, vergeten, dat ja, ik weet wat je bedoelt. Ja, ja, ja. Ai, ai, waar is mijn sombringro? Of iets ja, ja, ja, ja, van die orde. Ja, gaat iemand in dood ook, geloof ik. Ja, dus een, droe, een beetje droevig verhaal. Tragisch, maar er mocht niet over gepraat worden. Het werd je. wel veel gedraaid, want dat weet ik nog uit mijn omroeperstijl. In de arbeidsvitamine. Ja, een populair, die, de, populair nummer. Ja, ja, dat heb ik vaak aangekondigd destijds. Ja. En nu is het enige programma wat ze zeggen dat het nog van de AVRO is. Ja, die <laughs> ja, AVRO toch, hè. Uh, waarom had jij geen socialistisch geluid? Want bij de VARA moesten ze je na een jaar al kwijt. Ja. Was je niet rood geluk? Toen, uh, toen uh, was ik dus uit 550 sollicitanten. Want toen was omroepen nog een vak. Ja. Nou is het iets anders geworden. Iedere gek kan het. Uh. Maar daarom is hij ook gek. <laughs> uh, nee, hoor dat, En de, Toen ik dat aan het hoofd van, de, van het gesproken woord destijds vroeg... maar moet je eens nagaan en praten over 1955... Ja. dan zei hij, uh, mag ik dan misschien weten... waarom ik vorig jaar met vlag en wimpel hier ben binnengehaald? Toen zei de man, dan kun je zien hoe je je vergissen kunt. Nou, ja. einde verhaal. Toen vind... ben ik in, op eigen verzoek nog een halfjaartje gebleven. En toen is het contact... Pardon. Toen is contact met de AVRO uh, gekomen. Maar werd dat verder niet gemotiveerd? Van, uh, ja, dat. dat. Dus, uh, ja. Niet het geluid. Het geluid was niet goed. Mm. Wat markeert er aan jouw geluid? Weet ik niet. Als ik het na 50 jaar nog gebruik... en ik ben altijd blij dat mijn bedrijfsorgaan het nog steeds goed doet. Ja. Ik roep altijd mijn kijk uit, is iets minder. Maar daarvoor zet ik nu ook de, de bril ja. af met het hoort u. Ja, hoort u dit? Luister. Ja, ja je bent toch aan het aanpakken. Even het geluid van de bril. Maar dan denk ik altijd: ja, goed. Maar zo lang geleden. Joh. Ja, Nou, maar ik vind het merkwaardig. Ja, ik dus ook. En toen uh, kon ik er minder plezierig over spreken dan mm -hmm. dat ik er nu wat, wat lacherig over doe. Ja. Maar het Waarom, zijn allemaal uh, volto's verleden tijd. Ja. Wat ik ook zo, zo komisch vind is dat je heel lang bij de Avro hebt gewerkt. Maar 27 jaar. Maar altijd in freelance-verband. Ja. Uh, uh, dus je een, bent nooit tot het meubilair gaan behoren. Uh, uh, maar dan toch nee, weer wel. maar ik was wel, uh, dat, uh, dat vind ik zo'n ontzettende dikke kreet, maar dat werd vaak geschreven. Uh, als freelancer was ik gezichts- en geluidsbepalend. Mm -mm wat wel eens in de eigen geleden de pijn deed, laat ik het maar voorzichtig zeggen. Ja. Werden mensen die daar in vaste dienst waren. Uh, ja, ja, ja, ja. Die vonden jou een soort buitenlander. Ja, weet ik niet. Meer. Zo, wat ja. doet die man hier? Laat maar maar vergeten. Uh, Want ik heb nu nog een heleboel dierbare afro-collega's uit die periode die we regelmatig zien. Ja. Dus dat, nee, dat. Zeg, dit is leuk. Tineke Hartman heeft gebeld. Uh, en, en, oh, en dat, die heeft, dat zie je op een scherm? Ja, en die, heeft ons, die, weet, hoe die weet hoe het liedje heet. Vertel. El Paso. Ja, ver, uh, verdul. Verdorie. <laughs> Verdorie, ook heden. <Pot> <laughs> Sorry dat ik zo bulderend lag, meneer de technicus. Raymond heet je. Ja, ja, Raymond doet de techniek hedenavond. Uh, mm -hmm. uh, goed, het, het lucht op, zeg, El ja. Paso. Nou, dat nummer mocht op Radio Noordzee niet gedraaid, uh, worden. Niet gedraaid worden. En het mocht ook niet, nog niet <coughs> eens genoemd worden. En ik, ik heb nooit helemaal begrepen waarom. Zullen we nu dus om de zon de mond te melden? Ja, ik weet niet of die thuis is en ik heb nee. zijn nummer niet. Het nee, nee. zou wel leuk zijn om dat eens uit te zoeken. Nee. Um, we gaan weer een uh, stukje muziek van je, jouw keus beluisteren. Ja, uh, het is Kasmis. Ja, 24 december 1963. Ook weer 40 jaar oud? Ja, weer. Weer, ja. ja. Nee, niet bewust gedaan. Hoor. Maar het is een, uh, we hebben toen eens een keer met een uh, vocale groep... ook onder leiding van Ferry Wieneke die ook de zinkmannen leidde. Uh -huh. Toen uh, had VARA een tv-programma. En wij als vocal groep, laten we het zo maar zeggen... van een aantal dames en heren, uh, die moesten... Uh, dan een tweetal, drietal liederen zingen. En een daarvan, dat ligt dus nu... zoals het vroeger gezegd werd op de draaitafel. Maar ja. hij heeft helemaal geen draaitafel. Ofwel, heb je wel een draaitafel? Ja, oh, we ja. oh, hij zegt ja. We hebben nog draaitafels. Ja, we hebben nog draaitafels. Maar dit is een uh, cd'tje, want het is ooit uh, gebrand... door een goede vriend van mij. Ja. En uh, dat was de groep waarin onder andere... als vrouw zat Nelly Wijsbeck. Als man dus ook een paar van de, van de zingmannen. Ik denk Dick Doornen. Ik denk ook Henk Janmaat. Of misschien Bert Visser, die met een hele mooie diepe bas en de, wie de dames zijn. Wie weet, Bel Tineke Hartman weer dat ze dat weet. Was dat Tineke? Ja, Tineke Hartman. Ja, Tieneke. Bedankt, Tineke. Ja. Uh, in Amsterdam? Ja, in Amsterdam. Oh ja, kan niet anders. Ja. Nee, in Zandvoort. Oh, in Zandvoort, aan de zee. Nee, en dat heet dat is een kerstlied en dat hebben we, hoe noem je dat, a cappella gezongen en dat heet Gij Allen. Ja, als omroeper uh, moesten ze hier niet, maar als zanger weet je... Onthaald. Ja, maar moet je eens nagen, dat was in 1963. Ja, zijn we altijd... tien jaar verder. Hè? En, en de, dat weet je wel, bij omroepen hebben soms radio en tv... althans in die tijd heel weinig ja. met Malkander te maken. Goed, gij allen. goed, Herman. Mooi, hè? Ja ja, ja, ja, ja. En dat werd dus... Nou, a is uiteraard zonder begeleiding. En dan stond Ferdin Wienicke even met een fluitje of een toon op de piano. En dan hadden nou, we natuurlijk uiteraard wel repetitie voor dit gehad. Maar ik herinner me nog dat het heel, heel mooi was. Ik weet niet meer in welk tv-programma. Tieneke, weet jij dat in Stamford? <laughs> Die weet alles. Wie weet alles. In, dat is onze het vroeger. was in 1963. Het, is in, het was een programma voor kerstavond. Van nou, de vader, ja, ik zou het, ik zou het ook nee, niet Nee, ik, ik heb wel eens gehoord wie eraan mee hebben gedaan, maar dat, wij waren in ieder geval buiten beeld. Alleen uh, met, met zang dus. Ja, ja. Ik weet het ook niet, ik was nee. negen, dus uh, dan, dan, dan weet je dat niet. Nee. Ik zat in de derde klas. Ja, en ja dat heette uh, toen nog zo. En, ja, de derde klas, dat nu is het, uh, groep vijf. Groep dat ja, ja, ja. Je, moet, je moet er twee bij optellen, want de kleuterschool, daar begin je nu meteen al. Hè. Dus oh, dat ja, is al één ja, ja. en twee. Ja, ik ben nog ouder, dus ik heb nog de bewaarschool gezeten, heet dat niet zo? dus Ja, de, ja, de bewaarschool. In de zandbak. Dat ja. kan ik me nog herinneren. Op de schacht in Amsterdam bij zuster Serilla. Zuster Serilla? <laughs> was een leuke zuster? Uh, ja, dat was een kloosterzuster Ze hebben het nu wel eens over dat moslimmeisjes met die, met die hoofddoekjes dat dat nou, meer... liepen De nonnen vroeger toch ook in, in, in de, in de katholieke rol. kerk. Ja. Die hadden van die... mijn een oudste zuster van mijn vader, zat ook in het klooster. Die had helemaal van die... Ja, dat was ja. afgezet. Je kon niet zien. En dan denk ik van ja, als mensen daar nou heb je mee zijn, laat ze dat dragen, alstublieft wel. Ja, over die nonnen hoorde je nooit iemand. Dat maar bedoel... nu wel dus. Ja, en en dus nu maar, ineens wel. Maar ja, te, nu wordt eigenlijk alles veel meer... niet alleen dit, maar alles veel meer uitvergroot door... omdat er zoveel radio en televisie... vooral televisie met 16 zenders in Nederland... Mm -hmm. is toch ook ja, te gek voor woorden. Denk jij dat die zouden nog lang bestaan bij ons? Ja, men uh, vecht natuurlijk uh, intern uh, natuurlijk... En als ik dan die omroepssalarissen zie van die directeuren... dan denk ik, ja, die blijven vechten natuurlijk. <laughs> ja. dat blijft de, een tijdje geleden stond het in de krant. Ik denk, nou, moet je blijven vechten. Ja. Maar, je kunt je natuurlijk maar wel... ik vind alleen jammer van het personeel... wat dan al of niet moet verminderen. En dat, dat is heel droevig. Maar je kunt je wel afvragen of er nog een maatschappelijk draagvlak is... Hè, voor de nee. verschillende uh, stromingen. Want die stromingen die bestaan helemaal niet meer. Ik bedoel, de kerken zijn inmiddels leeggelopen. En ze willen er nu weer een aantal nieuwe bij. Nou, wat je net zei, van de seniorenomroepen, wat ja. toen niet van de grond is gekomen. Aad van de Heuvel heeft ook een omroep proberen te stichten... met ook een ideeel ja. doel. En uh, nu is er weer de omroep Max die ja. bezig is. Ja. En ik las al dat twee dierenomroepen al met elkaar in de klins lagen. Ja, dat, dat moet nou, ik nou, heel erg lachen. hebben ze de verkeerde hoor. kluif waarschijnlijk voor de, voor de, voor ja. de hond gehouden. En Geel Montagne, hè? Ja, die is ook met, met de mon mon mond. omroep uh, ja. Mont ja, ik zag het Montagne Omroep uh... Nederland. De Mon, ja, ja, ja zoiets. De ja. Mon, ja, ja. Maar goed, die wil uh, uh, het uh, Nederlands product uh, gaan, gaan draaien. Maar ja, uh, als je een omroep wil worden, dan moet je ook alles doen. Dus, uh, dus ik wacht nu op de omroep van Frans Bauer. Hoe zal die he heten? Bouwers. Uh, uh, je he hebt een ouverture van Frans van Soepé, Dichteroen Bauer. Ja, nou kijk, zo moet hij dan maar. Uh, Hoe dichteroen nou? Heen. Wat vind je van Frans Bauer? Leuk. Ja? Jawel. Ik, ik hoef er geen plaats van te hebben, maar ik doe altijd. geef het volk brood in spelen. Ik heb vroeger ook altijd heel veel mensen in de uitzending gehad waar de mensen voor kwamen. Cocktail trio, wat men leuk vond. Uh, hoe heet dat? Mikkel Telkamp, uh, uh, Lee Towers, uh, noem op. Uh, Nico Haak, Ronnie Tober. Connie Fink. Uh, nou, dat waren mensen die uh, tot de bevolking spraken. Ja. Maar wel meer zongen, natuurlijk. Maar, ja, en als nu Frans Bauer populair is, laat het dan. En dan vind ik het soms zo van. Ja, 5-3-8 moet het nu ook draaien. Dan denk ik, ja, dat, dat is toch logisch. Ik ging er altijd vroeger van uit. Geef het volk brood in spelen. En zorg dat de mensen uh, geamuseerd worden door de radio. Mm -mm. Ik ben nu wel eens bang als ik die uh, uh, hoog gewaardeerde disjockeys... ook als uh, tv-presentator zie. Dan denk ik, ze zijn alleen maar met zichzelf bezig. En... Mm -mm. Maar ja, dan zeggen ze, je wordt oud, Dat is hij dus ook, volgende maand. Dat, maar Doet het pijn trouwens, want dat heb je op jouw leeftijd natuurlijk wel. Uh, of het pijn doet, nee. <laughs> ouder worden. Oh, jawel, nee, er maar, zijn wel eens dingen dat je denkt, nou. Goed. Nee, ik bedoel, doet het pijn dat, dat mensen je ontvallen? Ik bedoel, want je hebt een hele, heel groot aantal namen laten vallen dit uur. En ja. zijn er zitten een heleboel mensen niet meer onder ons. Ja, ja, ja. Van, uh, hoe ervaar je dat? Hoe ouder je wordt, des te meer uh, moet je helaas. Uh, Mensen wegbrengen die je dierbaar waren en die je waar je of ja ook wel dierbaar waren, maar waar je gewoon een zakelijke relatie had, omdat mm. je met ze gewerkt hebt. Van de week twee gevallen: mijn tandarts, mijn oude tandarts, ik ben nu bij zijn zoon, die is uh, helaas overleden. En in dezelfde periode, eigenlijk ook op dezelfde dag begraven. Uh, Oud-programmaleider en uh, hoe heet dat, omroepdirecteur bij de Avro Tom Nieuwenhuis. Ja. Ja, die mensen heb je allemaal gekend in de in de periode van dit jaar. Lex Bramos, noem maar op, ja. Hele, heleboel collega's, ja. En ja, als je het plastisch zegt, zolang doodgaan in de mode blijft, hou je dit. Maar <lacht> ja, misschien een beetje bot gezegd, maar het, het is het enige wat we zeker weten. We gaan dood. Nou, en je wilt het zo lang mogelijk uitstellen. En, als je, en je hoopt dus, en dat is dus met een heleboel van de collega's die dan een heel naar ziekbed hebben. En dus helaas dus altijd die verschrikkelijke rotziekende kanker. En dan denk ik, ja... Je weet dus niet waar je einde is. Maar goed, laten we er hier maar een beetje vrolijk over praten. Want anders eindigt het zo droevig. Vind nou, ik. we worden vast wel vrolijk. Want ja. uh, wat gaan we doen? Het moment is daar, Herbal. Vertel. Wat uh, gaan we doen? Nou, dat jij. Oh, ik moet uh, even. Blaadjiken. Oh, jij moet even wat gaan ja. doen. Oh, dan moet ik de koptelefoon Dan moet de opzetten. koptelefoon even ja. op. Ja, oh, dat en vind ik van die nare dingen. Vind jij het? Uh, blijf je erbij zitten? Of uh, doe je het liever staand? Nee, ik blijf zitten. Maar de technicus regelt alles. En ja. als ik wat uithaal. Want, ja. Daar wou jij naartoe praten, dat ik nu ga zingen? Ja. weet je, Kan je dit als de luisteraars aan doen? <laughs> <laughs> luisteraars, het is, uh, het is een verrassing, dat zei ik al. Hopelijk. Herman, ik ga trouwens helemaal niet zeggen hoe, hoe dat lied heet. Herman Emmink gaat dat lied zingen. Ga je gang Herman. Als de lente komt, dan stuur ik jou...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 en jij hebt me lief, agantje, ik blijf jou altijd trouw. Als de lente komt, dan stuur ik jou naar u. Als de lente komt, pluk ik voor jou. Koor ook aanwezig. Als ik wederkom, dan breng ik jou tulpen uit Amsterdam.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 Allermooiste wat mijn mond niet zeggen kan, zeggen tulpen uit Amsterdam, zeggen tulpen uit Amsterdam. Dank je, dank je, dank je, dank je. Maar het is een mager applausje. Maar... Ja, en dat voor dit geld allemaal. <racht> <racht> <lacht> nou, weet je, ik, ik bedoel... Uh, ja, het is de, ja, ik zie dat jij het hier live zingt. Maar mm -hmm. ik, uh, uh, ik kan me voorstellen... Dat gelooft op, men niet. Dat men thuis denkt, ja, dat is gewoon een plaat. Nee, ja, het is het uh, bandje. <racht> ja, het bandje, bandje de, de begeleiding. Het is en, dus een cd'tje, ja. een teg-, ook gebrand tegenwoordig. Ja. <racht> en dat is het orkestje. Maar jij hebt geen enkele moeite met het wat hogere register. Het staat nog steeds... in. F. Ja, oh. dat, ik zing het nog steeds in F, zo bedoel ja. ik het eigenlijk. Ja. Ja. En dat was in 1957, toen de eerste plaat, uh, toen de plaat van Tulpen uit Amsterdam hmm. werd opgenomen. Zo oud ben ik al. Ja, ja nee, in 1957 uh, is het opgenomen. 14 mei 1957 in de fonogramstudio voorheen Hof van Holland in, in Amsterdam. Ja. Ach, ja. Ja, heel... Uh, ja. Maar, Met dat koor erbij meteen en het orkest. Niet stukje voor stukje zoals tegenwoordig alles geplakt. Ging in één keer erop, erop gegooid. Ging er een, ja, een ja. aantal keren repeteren. Ik denk... Uh, dat, oh, uh, Tineke uit Zandvoort. Weet <lacht> je ook nog iets van het, het, het koor Capriccio wat er vroeger bij zong, bij de oude plaat die nog nu in de handel is... Ja. Want het is van 78 op 45, op 33 ja. en nu op cd gekomen. En het is steeds hetzelfde. Beste van Amsterdam, beste van de Jordaan, beste, nou, noem maar op. Mm -hmm. het mooiste van Nederland. En ik word dus steeds heruitgegeven steeds weer uit de bak gehaald. Ja. Dus, ja, ik zit niet in de bak, maar uit de bak gehaald. Dus, ja. En steeds weer uh, opnieuw uitgebracht. Ik vond het, het leuk uh, om je weer uh, gesproken te hebben. Uh, en ik ook vond het hartstikke gezellig. Ja, je bent een onverbeterlijk optimist. Uh, en het is altijd lachen op de een of ja. andere manier. <laughs> Moet wel, je begonnen met dat ik nogal optimistisch was. Nou, dat ben ik gelukkig wel. Ja. En dat hoop ik ook te blijven. Ik dank je zeer, Herman. En jij ook bedankt voor het, uh, het vraaggesprek. Herman Emmink, tien jaar geleden op 76-jarige leeftijd... in gesprek met Jan Emmaus in het heerlijke avondprogramma van Kust tot Kust... van Radio Noord-Holland in de tijd. Uh, Jan bezocht hem de laatste maanden van tijd tot tijd, uh, he, uh, Herman Emmink. En hoewel zijn lichaam het langzaam uh, maar zeker liet afweten... bleef zijn geest sprankelen. Nou, vorige week overleed hij. Goed, afgelopen zaterdagochtend kon u ook al een recenter gesprek... met Herman Emming beluisteren in het programma Woord.nl... van mijn collega's van de VPRO. En ik was toen in gesprek met Ben Holster. Dat is ook allemaal te podcast en af te luisteren hè, via Radio 1. Zoek maar naar Woord.nl. Benjamin Herman die heeft een nieuwe plaat uit. zijn zoveelste, maar deze is weer heel fijn. Heel rustig, intiem. Lekker met een bas en een drum. Gewoon alle deunen van anderen die hij al jarenlang graag speelt... naast zijn eigen composities. Spul dat je speelt als je in dat kleine barretje optreedt. Hè? Die optredens is waar, waar hij supergelukkig van uh, kan worden. Ze namen het ook heel simpel op. Alle op... Uh, alle... Dus, uh, um, uh... Sorry jongens, uh, wie spelen mee? Dat is natuurlijk Ernst Glerum en Joost Patochka. Uh, ze hebben alles in één keer bijna opgenomen. Hier uh, een, een platgetreden classic die toch weer helemaal fris klinkt. <middels> Heerlijk, toch? Nou, nog eentje. Uh, Reflections van Th Thelonious Monk. Hij speelt Benjamin Herman al 25 jaar.